wil snel mogelijk weten waar de beveiliging heeft gefaald. De 23-jarige dader stapte op 25 december op Schiphol op hun vliegtuig naar Detroit. Voor de landing probeerde de Nigeriaan het toestel op te blazen... maar dat mislukte, onder meer door snel ingrijpen van de Nederlander Jasper Schuringa. Vier dagen later zijn de al qaeda tak op het Arabisch schierijland achter de mislukte aanslag te zitten. Obama wil nauwer samenwerken met de regering van Jemen om terroristen te bestrijden. In dat land worden leden van Al-Qaeda getraind voor terreuraanslagen. In Denemarken heeft een Somalische man geprobeerd... de tekenaar van omstreden Mohammed Khartoum te vermoorden. De man van 28 drong het huis van tekenaar Koert Westergaard binnen met een mes... en riep in gebrekkig Engels dat hij Westergaard zou doden. De tekenaar wist zich in veiligheid te brengen... in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in zijn huis en drukte op een alarmknop... De Deense politie heeft de Somaliër in zijn benen geschoten. In Zweden start vandaag voor het eerst in 45 jaar de jacht op wolven. De autoriteiten hebben toestemming gegeven om 27, dan naar schatting 200 dieren, af te schieten. Volgens de Zweedse overheid is de populatie te groot geworden... waardoor de drastische maatregel nodig is. De 10.000 jagers mogen niet lukraak wolven afschieten. Ze moeten elk uur bij een centraal registratiepunt informeren of de limiet al is bereikt... Zweedse dierenbescherming is woedend over de wolvenjacht en stapt daarom naar de Europese Commissie. Het weer, wolken trekken over het land en, vooral in het noorden en noordoosten, valt enige tijd sneeuw. Het is rond het Vriespunt. Dit was het NOS-journaal.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 Ook namens uh, medepresentator Ben Zonneveld. Ja, goedemorgen. Dat Ben. Al een beetje droog achterdoor? Hartstikke droog. Ja? Ik heb het uh, aanschouwd. Je hebt het aanschouwd? Oh, maar wel tevreden over de opkomst? Wij zijn uh, zeer tevreden over de opkomst. Uh, je, je ziet eigenlijk niks, want er gebeurt niks. En het laatste half uur krijg je als een plons iedereen over je heen. Ja. Wordt het hartstikke druk. Maar ook heel gezellig. Ik heb ze vanaf afstand geteld. 1302 ja? waren het. Nou, dat komt er bijna overeen met de, de ingeschreven uh, tabellen die wij bijhouden. Er zijn natuurlijk altijd een uh, of 100, 250 die niet inschrijven, maar wel duiken. Dus die moet je er gewoon bij optellen, klopt. Illegale duikers. Een soort illegale duikers. Ja. Mensen de, uh, dat denk, denk wel. denken dat het kost. onderduikers dus. He? Ja, onderduikers. Maar het kost niks, dus je mag je gewoon inschrijven. Dat is voor ons handig voor de statistieken. En uh, dan krijg je dus ook die welbekende muts. Waarop na afloop toch weer een aantal mensen komen van... Ja, ik heb wel gedoken, maar ik heb geen muts. Heeft u ingeschreven? Nee, ja. Maar goed, er waren mutsen genoeg, dus iedereen was weer tevreden. Ja, als u uh, uh, gezellig een kopje koffie met ons wilt komen drinken, dan bent u van harte welkom in Hotel Hoogland. Want daar vandaan zenden wij uiteraard uit, net zoals uh, op elke zaterdag. Uh, de techniek wordt gedaan door David Habi. De redactie is verzorgd door Nel Kerkman, die ook met gulle de koffie en eventueel thee zal schenken. Dat is knikt bedenkelijk, maar... Ik heb er wel nou, veel vertrouwen in. Het gaat wel lukken. Maar Ben, wat, wat gaan we doen vanavond? We beginnen om tien over tien met Elende de Jong over de genealogie. Dat is de, uh, de leer, de wetenschap uh, over je familie, hoe ver kan je terug. Uh, hij heeft voor mij al eens een, een cd'tje uitgedaaid waar heel ver terug in mijn familie. Ontzettend oh. leuk om over te praten. Uh, vijf voor half elf komt de boswachter Gerard Scholten. De vrolijkste boswachter van Nederland. De vrolijkste boswachter. Kijken wat hij nu in zijn broodrommel hebt. Is ook altijd wel uh, uh, te zien. De laatste trekking. ...van de decemberactie OVZ. Gert Kuiken zit hier al... Uh, waar is de vuilenzak? Ik niet Nee? Nou, oh. dan komt waarschijnlijk iemand anders met de zak met loten. De notaris komt, dat is helemaal mooi. Om tien over tien maken we kennis met de kandidaten van D66. Die komen zich hier ook een beetje voorstellen... ...en vertellen wat zij allemaal in petto hebben voor het Zandvoortse. Rond half twaalf, cursus eerste hulp aan kinderen... Wordt gestart door het Oranje Kruis. Celia Sol komt daarover vertellen. En dan weer het klapstuk van het uh, begin het jaar. Joelen. Schule. Schule. En de mannen mogen joelen. Ja. Maak ik open, legt leg uit. Misschien kent ze alle spelregels ook, want ik heb ze opgezocht. Ja? Ja, ik heb de spelregels opgezocht. Ja, met regels sta je sterk. Ja. Maar, de eerste spelregel altijd is muziek. Just. <laughs> you. Zou altijd willen weten waar je vandaan komt? Uh, ja, ik moet eigenlijk zeggen... Hij, hij drinkt meteen voor, zie je dat Ben? Ja, dat geeft niet uit. Je hebt een hoop te vertellen, heb ik al begrepen. U hoort, maar de, dus, u hoort de stem van, van Leonard de Jong en hij zit zo vol over zijn hobby dat hij onmiddellijk wil gaan starten. We gaan het hebben over naamkennis... Is dat een goede vertaling, Lindert? Ja, dat mag. Maar je eerste vraag, die wil ik eigenlijk wel beantwoorden. Ja, okay. Je vroeg aan mij, waar kom je vandaan? Ja. En dan verwacht iedereen dus te horen dat ik niet uit Zandvoort kom. Maar ik kom uit Zandvoort. En het is namelijk als volgt. En dat is voor een heleboel Zandvoorders best wel eens moeilijk om te, te accepteren. Maar statistisch gezien, als je tien jaar in een gemeente woont... hoor je bij de autonome bevolking. Dus ik ben een Zandvoorder. Dus het gezegde, je moet hier geboren zijn, anders ben je geen Zandvoort, dat kan nu de prullenbak in. Dat kan met absoluut de prullenbak in. Ja. Ik nou, woont... We hadden een heleboel achteraan dan. <laughs> u, kunt, u kunt nu allemaal bellen, mag ik even je telefoon? <laughs> nee, maar ik, ik woon nu, nu ruim 25 jaar in Zandvoort. Ja. En ik heb daarvoor 20 jaar in Broek in Waterland gewoond. En ik ben van huis uit een Amsterdammer. Ik ben, uh, omdat door de woningnood van Amsterdam ben ik uh, verdreven naar, naar Bulkingen-Waterland. En uh, daar ben ik getrouwd met een Amsterdams meisje. En, uh, en die sleep ik dus overal mee en daar wonen we nu samen mee in uh, Zandvoort. Naar volle tevredenheid naar, naar tevredenheid. Ik vind dat jullie een schitterend mooi dorp hebben. Want het is nee, ook nou, mijn dorp. Het is niet jullie dan, hè? Nee, maar het, het, ik <laughs> het, maar het is ook mijn dorp. <laughs> het is ons dorp. <laughs> het, is dorp dus. ja, het, is, het is ons dorp. Goed, nou, in, in ons dorp, hè? Wat is genealogie? Genealogie, dat is eigenlijk een, een, een activiteit, een studie rond om uh, alles wat met, met stamboom te maken hebben. Burgerregistratie en dat soort dingen. En... Uh, ja, dat is, dat is een hobby. Die, uh, waar kom je vandaan? Wat is je roots? Uh, wat hebben ze gedaan? Het is, uh, je kan, genealogie is voor mij de kapstok. Uh, de kapstok om, uh, ja, om je familiegeschiedenis aan op te hangen. En dat is soms makkelijker, soms is het verschrikkelijk moeilijker. Soms vind je er niks van. Maar dat niks van valt altijd erg mee. Maar dat vraagt wel wat. Er is sinds kort een, een, een, op internet een namenbank te vinden... Nou, Helpt dat een beetje? Ja, um, de computer heeft, uh, of internet, maar eigenlijk in eerste instantie de computer... ...is van wezenlijk belang voor uh, het geordend bezig zijn van, van registratie. Um, er zijn heel veel uh, internetbanken. Uh, uh, de meest belangrijke is uh, Gendias... En Genlias is een uh, burgerstand die daar dus uh, gedigitaliseerd wordt. Bedenk dat we met 2000 vrijwilligers landelijk bezig zijn om alle actes te lezen en te digitaliseren. In, uh, in Kennemerland, in Haarlem, waar ik dan uh, voorzitter ben van de vereniging, zijn we met 50 man bezig. Waarvan erbij zijn, die hebben er gewoon een zevendaagse werkweek aan. En het is allemaal te gerieven van degene die dus uh, op internet wil zoeken. Maar bedenk wel, er is niet zo leuk als in het archief te kijken. Want in de documenten staan veel meer dingen dan er op, de, op internet staan. Zoals? Um, ja, zoals. Ja, een klein voorbeeldje. Ja, nee, maar een klein voorbeeld. Een voorbeeld in de akten staat, als je bij een huwelijksakte neemt, dan staat er de, de nummerfactor, het jaar, de datum, uh, hoe oud de man is, de, de bruidegom, hoe oud de bruid is. En er staan dan de ouders bij. Uh, ga je naar de akte toe zelf, dan vind je daar de getuigen. En dat is, uh, als je een, een familie hebt die gewoon heel, heel gewoon in elkaar zit, dan vind je er niks extra's. Maar er zijn, uh, bedenk wel, en al onze voorouders zitten de familiestreken in dat je afvraagt van hoe zit dat in Godesnaam in elkaar. Nou, uit dat soort dingen kan je dan wat, wat een hint krijgen of een indicatie krijgen van hé, hey, dat is anders beschreven als anders. Waarom? Nou, die vraag is gauw gesteld. En dan moet je dat uitzoeken. En dat, uh, dat lukt eigenlijk altijd wel. Wordt de puzzel dan niet steeds groter? Uh, ja, want uh, wij praten ook over kwartierstaten. Je hebt een vader en een moeder. Uh -huh. Maar als je naar je grootouders gaat, zijn het er vier. En als je dan verder gaat, dan heb je de acht en je gaat zo voort. Ja, ja dat, uh, dat, is, dat wordt een grote puzzel. Maar uh, de dus spannender. Het wordt absoluut spannend. Krijg je veel verzoeken van mensen? Daar hadden we het net al even over. Uh, ja. kun, kun je voor mij dit, kun je voor mij ja, dat? Ja, nou, we hebben, uh, ik was heel erg blij dat uh, wij een keer uitgenodigd waren door de, het genootschap Oud-Zandvoort. om uh, deel te nemen aan de infomarkt in, in de krocht, wat uh, elk najaar is. En dan, dan hebben we een stalletje, we hebben wat video'schermen bij. We hebben, dat moet ik eigenlijk eerst vertellen. We zijn met twaalf vrijwilligers in Zandvoort. hebben de hele burgerstand na 1811 gedigitaliseerd. En we hebben daarna hebben we met twee mannen dus familiereconstructies van gemaakt. En, en daarmee hebben we in totaal, ik geloof dat het 24.000 uh, mannetjes en vrouwtjes. Met, uh, een relatie met elkaar beschreven. En dat vertonen we wel. Inmiddels zijn we verder. Ik heb er inmiddels 38.000 zandvoerders aangeknoopt. omdat we ook de, de doopboeken gedaan hebben. En dat laten we dan zien. Maar ja, je moet wel iets hebben met Zandvoort om, om daarin te kunnen kijken. Hmm. En dan zeggen de mensen nou, vind het leuk, doet u me er maar één. Ja, en uh, we staan hier niet op de markt. Ik doe niets voor u, maar ik wil u graag helpen. En wat ik heb, mag u over beschikken. Dus zeg maar wat u wil. En dat, uh, dat gebeurt wel, maar uh, er zijn er heel veel die daar toch op deze manier toch bij ons bekend worden. En die dan op een gegeven moment uh, ja, in de hobby stappen. En, dan, en dat kan soms verslavend zijn. Ja, alleen is het een groeiende hobby. Uh, ja, uh, naarmate we ouder worden uh, heb je meer tijd, zegt men. Ik heb dat zelf niet mogen ervaren. Maar uh, ja, de, de, de, er is een moment geweest dat we onze grootouders nog gekend hebben. Velen van ons kennen een, een, een, ja, hebben niet meer hun ouders. En dus de verhalen worden steeds moeilijker. En daarom begin ik, ik had mijn ouders en mijn grootouders nog zoveel willen vragen. En ik heb toen wel die gelegenheid gehad, maar ik heb dat toen niet gedacht en niet, niet geweten. Nu wel, maar er is zoveel nog te vinden. En vooral als er, uh, ook gewone mensen. Maar en als je nog verder terug gaat voor 1800, eh, als er dan geld is bij grondtransacties of, wat nog ook leuk is, crimineel. Want eh, daar vind je de meeste dingen van. En wat nog makkelijker is, criminele rijken. Want dan heb je zoveel mogelijkheden en dat is erg leuk. En dat is een zeer verslavende hobby, dat kan ik je zeggen. Criminele rijken, dat vind ik wel mooi. zijn er genoeg. ja. Ja, als je zo'n archief uh, hebt met criminele rijk, dan kan je nog wat doen. Een ja, je, met je moet afpersing daar... in Zandvoort. Nou, er zijn... Ik heb toevallig nu een stukje in, in, in Zandvoort gevonden. in de Begin 1700. Daar waren Zandvoortse vissers natuurlijk. Uh, de armste van de armste. Die uh, vingen daar een vis. En die brachten ze niet naar Zandvoort toe. Die vaarden helemaal over naar Engeland. En die verkochten daar een vis. Die kochten daar Engels bier in... En die namen het bier mee terug en verstopten het in de duinen. Want wat was er aan de hand? Haarlem, de grote bierstad, die wilde bier hebben. Maar ook Engels bier was interesse in. Nou, dat was geen probleem. Zoals, ze brachten lakenstoffen weg naar Engeland. En ze namen het bier mee terug. Maar wil je naar Haarlem komen met je goederen, dan moet je via de Zuiderzee in Amsterdam. Hm. En Amsterdam meerde je aan. En ze zei, ah, ah. Even wachten, we moeten bierbelasting betalen. En dan moet je bierbelasting betalen. Ja, maar ik neem het weer meteen naar Haarlem. Nou, dat moet jij weten. Nou, dan was je in Haarlem en ze Haarlem... Ah, wacht even, bierbelasting betalen. En zo werd het een heel duur drankje. Nou, die zandvoerders die, uh, die losten dat dus op. Die stopten het in de duin en die verkochten dat aan de waard. En die haalden het bier op, maar... Uh, dat is ja. eigenlijk duimpannenbier. Duimpannenbier. Duimpannenbier, maar het werd verraden. Oh. En de man werd dus geïnterviewd en zo'n document uit, ik meen uit mijn hoofd uit 1712, dat 1712, daar staat keurig beschreven van hoe hij dat deed en, en, uh, ja, en hij moest natuurlijk vertellen wie die waard was, ja dat was de waard en verder kwam hij daar niet wat dat betreft, aardig maar dat was eigenlijk belastingonderduiking, dat mag eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar zo zijn die rijken wel rijk geworden? Zo, zo kom... Als je over dat gesprek wil, dan weet ik niet <lacht> hoeveel uur we hebben. Want dan kan ik je nog een aardig verhaal vertellen. Waar zijn deze volgen? <lacht> zo kom je zelf ook steeds verder in de geschiedenis van Zandvoort. Uh, doen jullie ook wat met genootschap? Um, ik daag het genootschap een zeer goed hart toe. Ik, uh, wat ik uh, het genootschap... Uh, ik zou graag zien in het genootschap... en we praten daar heel vrij open... en ze weten dat ik deze mening heb. Ik vind dat die meer moeten doen aan geschiedenisbeschrijving. Mm -hmm. Het genootschap heeft een geweldige verzameling fotomateriaal. En, en in dat kringetje blijf je... want eigenlijk uh, zijn er te weinig mensen in Zandvoort... Die, een, die iets willen doen aan geschiedenisbeschrijving. We hebben de mooiste verhalen... gaan we een kroeg in hier of ergens anders... En, maar men praat elkaar allemaal na... En uh, ik moet zeggen, uh, of je nou het boek uh, Gord en Stroop neemt, waar ik ontzettend veel respect voor heb, maar er zat ook veel onzin in. Onzin wat we nu weten. Mm -hmm. Toen wisten we dat dus niet. Maar. En je ziet ook landelijk, ook geschiedenis moet elke twintig jaar opnieuw beschreven worden. En daar ben ik dus, in mijn bescheiden vorm, ben ik daarmee bezig. Ik eh, woon aan de Korsverlorenstraat en ik wandel elke dag in de Korsverloren. Ik denk, nou, ik schrijf een stukje over de Korsverloren. Ja. Ik heb inmiddels 110 bladzijdes. En uh, ja, want <kijkt> ik heb er ook wel eens gelezen in de Millennium uh, de DVD waar de naam Korsverloren vandaan komt. Nou, dat is dus niet waar. Ik Vertel heb eens. dus uitgezocht waar de Korsverlorenstraat wel vandaan komt. En er zijn heel veel uh, informatie, kan je daarover vinden, maar je moet wel de archieven in. En soms is het is allemaal. Maar waar in. komt de naam dan vandaan? Want er zijn natuurlijk meerdere plaatsen in Nederland die kost verloren. Ja, kostverloren ja de gedachte er een beetje achter is uh, dat, uh, dat daarvoorheen de mensen een geld konden verdienen om van te leven. Je hey, bijvoorbeeld een kostverloren vaart, er wordt een dam ingelegd en er is geen scheepvaart meer mogelijk. En dat geldt voor meerdere dingen. Wat hier aan de hand is, is het volgende. Uh, nou twijfel ik, zal ik dat nou wel vertellen of zal ik dat nou niet vertellen? Want dat Jawel. staat in mijn boek natuurlijk. Je, je bent begonnen <laughs> Afmaken. Kom op, het is, je maakt ook op. gelijk reclame voor het boek. Als je ja, wilt. ja, dat is waar. Ja, ja. Nou, wat is er aan de hand? We hebben een duin, het was zo dat uh, Zandvoort, maar dat geldt vanaf de helder tot hoek van Holland. Uh, was ontzettend weinig begroeiing in de duinen, ontzettend veel uh, zandverstuivingen. En uh, daar werden de, de leenheren werden daar door de graven van Holland op aangesproken... dat ze daar wat aan moesten doen. En hier in Kennemerland was het de van Brederode. Die werd aangesproken en, er kwam, en de grafelijke staten van Holland... hebben toen een, een, een protocol gemaakt waaraan dat moest voldoen. En, dat, en daarmee werden de zogenaamde duinmeijers aangesteld. Er kwam in Zandvoort ook een duinmeijer en die... Uh, die vestigde ze in de duinen en die had als eerste taak uh, helm te, te kweken en de aan te, te planten. Maar het uh, ja, was wel vervelend. Er liepen ook konijnen en die konijnen die vraten die helm weer op. Dus je moest ook die konijnen even weghalen. Maar die duinmeier leefde daarvan. En die moest dan ook uh, pacht betalen. Nou, geld was toen toch niet zo'n middel. Maar hij moest dan konijnen inleveren. Maar om zelf te leven had hij ook konijnen nodig. Want hij verkocht die koni konijnenhuitjes aan een... Een konijnenkoper in Haarlem, om, en die verkocht het weer aan de schoenindustrie. En zo had hij de middelen. Maar dat werd zo fanatiek gedaan. In Sanford werd hij trouwens geholpen door wat vissers. die dus uh, genoeg hadden van al die vis. en die ook wel eens een duinkonijntje wilden. En het ging zo goed dat in 1661 gingen de leenheren klagen. dat er zo weinig duinkonijntjes waren om op te jagen. En toen hebben ze gezegd: nou we moeten stoppen met die depopulatie. En toen van de ene dag op de andere dag, in 1661, was het verboden om nog langer konijntjes te vangen. Jagen mocht je niet, je mocht ze alleen maar vangen. En, uh, en daarmee hadden ze de kost verloren. En dat zie je dan ook. In 1664 uh, is er dan de duinmeijer die dus uh, een kind krijgt. Of, en die doopt hij in de kerk en laat in het doopboek inschrijven uit de kost verloren. En dat, zo, zo is het er gegaan. Maar in 1661 is het er begonnen. Niet alleen hij klaagde, er waren meer Duinmeijers die klaagden. En zo is er nou een kost verloren gekomen. Dus vanaf uh, begin 17e eeuw. We zijn bijna door de tijd heen en jij wou nog even reclame maken voor een speciale activiteit die jullie ja, in hebben ontplooit. Ja, ja, ja. Nou, wat ik. Uh, wat, we, er zijn meerdere genealogie hier in Zandvoort. En we hebben het plan samen opgevat om daar een, een, een ochtend bij elkaar te komen. Dat is elke vierde, woens, uh, elke vierde zaterdag van de maand. Dat doen we in het museum. We hebben daar de geweldige faciliteiten gekregen over twee computers met uh, internetverbindingen. We zijn daar met meerdere genealogen. Ik noem dat altijd uh, uh, uh, ervaringsdeskundigen. En die willen jullie, wie er nou komt, altijd helpen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat je roots uit Zandvoort komt. Het mag van over heel Nederland zijn of buitenland. Maakt niet uit. Wij willen jullie graag bij helpen en bij assisteren. En, maar verder willen we ook mensen helpen om de, de familiegeschiedenis op papier te zetten en te doen en te vernieuwen. Want er is ontzettend veel geschreven over Sanford. Er wordt nog veel meer over verteld, maar ze vertellen het allemaal na en er zit me toch een onzin tussen. En ik weet dat ik me nu niet populair <laughs> maak, maar daarbij willen we het juiste papieren. Want ik weet niet wat het juiste is. Dat weten alleen al die anderen. Maar ik wil ze er graag helpen. Het boek wordt steeds spannender natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou ja, dat moet ook wel. Er zit ook een rode draad in. Iedereen die van buiten kwam, die dacht beter te worden aan Sandvoort. Mm -hmm. En het is begonnen met de Heren met van Zand. Brederode. Ja. Dat, is, dat is gebeurd met uh, Banaar. Dat is met Paulus Lood gebeurd. Het geeft een heel andere kijk op de geschiedenis. Is ze gelukt? Zijn ze er uh, beter van gehoord? Absoluut. Okay. Absoluut. Dus hun doelstelling is bereikt. Ik herhaal nog even, het. elke vierde, vrijdag, vierde zaterdag van de maand. <coughs> van hoe laat of te laat? Vanaf tien uur. Tot, tot, één uur. tot één uur, maar genealogen zijn oude zijn ouwe, ouwe, ouwe dus, oers, dus die blijven uur. zitten. Dus als het wat langer wordt, bestuur je er niet uit. En vanaf één uur is het museum open, dus uh, ja, we hoeven de deur niet meer te bewaken. Iedereen is welkom. In het museum, aan het Gasthuisplein. Aan het Gasthuisplein. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Zo. Hey, ik vond het heel erg leuk, jongens, bedankt. Nieuwe jaar heeft de natuur ons heel veel te bieden en de meest enthousiaste boswachter van Nederland, Gerard Scholder van het Waternet, is aangeschoven. Gerard, wat heb jij voor de komende tijd in de aanbieding? Ja, goedemorgen luisteraars en... Uh... Alle mensen thuis. Uh, nou, we hebben een heleboel in de aanbieding. Ik ben blij dat ik hier weer mag zitten. In dit uh, witte wereldje. In dit winterse landschap. Ja, het... verandert dit eigenlijk uh, het leven in de, in de duinen? Enorm. Enorm. Het, het is, het is, ja, eigenlijk is het gruwelijk nu in de duinen. Ja, het is prachtig mooi om, uh, om te zien dat hele landschap. Hoor, want uh, het blijft sneeuw, blijft nu ook op de takken liggen. Hè. Het is echt een schitterende mm. winterse uh, landschappen En uh, met die mooie donkere damherten die er doorheen lopen. Want die hebben die wintervacht. Mm. Die zie je zo duidelijk door die bomen heen. Het is echt een plaatje. Maar het is wel een beetje link. De mensen, ik raad ze allemaal aan om erheen te gaan dit weekend. Maar je moet goed schoensel aan. Want je glijdt toch alle kanten op. Onder andere is bijvoorbeeld de oliebollenloop. Dat is een hardloopwedstrijd van vandaag. Vandaag? Ja, vandaag zouden we 12 uur starten. Die hebben we wat moeten aflasten. Oh, dat is jammer. Ja, want kijk, die sneeuwlaag is op... Op de ijslaag gevallen, ja, he? dus ja. het, is je het is levensgevaarlijk het en dan he? He? met hardlopen ja. helemaal. Dus Kun je er een, een oliebollen wandeltocht van maken? Ja, nou, die hebben ze met kerst gehad, he? die oh. is wel doorgegaan. Ja. En, uh, ja, tweede kerstdag, dat was een succes. Voor, voor de mensen is het mooi, hè? je ziet prachtige landschappen, je ziet de herten uh, door, door de bomen heen, je ziet die vlekken. Je ziet ze ook gelijk wegsprinten op het ja. ogenblik, want ze zijn niet meer zo uh, vrij als een paar maanden geleden. Nee, dus, uh. nee, zeker niet. Is het voor hun lastig of hebben ze genoeg? De herten, die hebben eigen komen die er misschien nog wel het uh, beste vanaf. Want die, als je ook goed kijkt, die, hebben, die zijn nog steeds goed, uh, niet vermagerd of niets. Nee. Maar bijvoorbeeld die konijnen, daar hebben we er wel 50.000 van. Maar die hebben er bijvoorbeeld zwaar. Die, die konijnen. Ik wist niet wat ik zag trouwens, dat we zulke grote konijnen hadden. Maar mm -hmm. die zetten hun vacht op nu. Hè? Dus dan zijn ze nog een keer zo groot. Ik zag vorige week, eerste kerstdag, mocht ik werken. Ja, dan zou je zeggen, mocht ik werken. Maar ik vind het uh, heerlijk, lekker rustig in de duinen. Dan, lekker stil. Door het winterse landschap rijden. En toen zag ik een vos lopen met nog een levend konijn in zijn bek. Ja, het is een beetje rot gezicht, maar ja, het is eten gegeten worden in de natuur. Ja. En het konijn, jongen, die had, was groot. Ik denk, en, en die vos, de mensen denken altijd, maar het is eigenlijk maar een klein, net een klein hondje eigenlijk. Mm. En meer is het niet. Maar goed, die had wel weer een uh, lekker maaltje voor die dag. Dus jij denkt het... ook, dat is een mooi breed, een dik konijn, dat wil ik ook wel, maar eigenlijk ja. is het maar de helft. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, precies. Als, Mag je eigenlijk als... wintersport doen in het Ja, ze zijn er veel aan het uh, ja, langlaufen, noem je dat. Hè? En uh, met, met, met die ski's bezig. En nou, schaatsen is dan wel verboden op die wateren. Want het dus is ook levensgevaarlijk. Het ja, is stromend ja, water. Ja, ja. En. Uh, Sommige plekken komt die diepgrondwaterwinning boven. Nou, dat is vijf dat is graden. Mm. Dus dat, dat heb je allemaal wakker. Dus dat raden we iedereen af om niet te gaan schaatsen. Maar langlaufen of, of, of oh, lekker ja, wandelen met je moonboots aan. wat je mag struinen zelf door die duin heen. Ja. En dan die sporen bekijken. Het is enorm interessant hoor. Als je je sporenboekje meeneemt. En dan gaat kijken naar die sporen van die damherten. Van die vossen, van die konijntjes. Marterachtige. Dus het is, uh, van dat is het echt, een, uh, echt een heel mooi. Maar goed, je hebt nog een hele, een hele bladzijde liggen. Ja, want vorige keer was ik hier, toen ben ik er niet naartoe gekomen. Oh. toen hadden we over allerlei andere dingen, maar nu ja, ik... denk ik oh, de wintergasten. Maar ik mis ook de broodrommel. Ja, de broodrommel, die heb ik, maar uh, die zit er vol met brood en okay. met mijn mandarijntje erin. <laughs> dus en op een scheenbordje. Een Een stuk konijn. Een stuk konijn. En ik word ook niks uit de grond peuteren, want nou, het was allemaal bevroren. Dus ik denk, nou, ik laat het even zo. De wintergasten. Ik heb, ja, de wintergasten. Want dat is nou zo mooi. Hè? Mm. Die wintergasten, hè, dat noem ik onder andere de wilde zwanen op. Die, die zijn uit het koude noorden in uh, november hier naartoe gevlogen. Maar ook de zaagbekken. Dat is een uh, prachtig mooie uh, watervogel. De grote zaagbek, die noemen ze ook wel eens boterbuik. Hè? Die, is, die, die is een beetje roomboterwit he, helemaal. Met een uh, rode snavel die gekromd is. Dus echt een zaag. Nou, daarna hebben we de, uh, de brilduikertjes. En dat is voor de vogelaars. Bij ons is het sowieso een Eldorado voor de vogelaars. Maar nu in de winter is dat helemaal mooi met al die wintergasten. Want die zijn gewoon heel bijzonder. Knobbelswanen kunnen we allemaal. Maar die, maar die wilde en die kleine zwaan. Die, die zijn dus, nou, zegt het al, iets kleiner dan de knobbelswaan. Die hebben een prachtige gele snavel. Trompetterend komen die vaak overvliegen. Hmm. En uh, ja, dat is gewoon uh, heel mooi om die uh, te spotten. Is het. Uh... Ze komen naar beneden toe. Ze willen ja. naar het zuiden. Dan kom, dan kom je hier als wintergasding. Nou, het is hartstikke koud. Ja. Ga je dan door als, als vogel? Als het, als, het, als het te koud wordt, ja. dan gaan ze door. Bijvoorbeeld, we, hadden ook, we hebben ook een kolonie van aalscholvers. Normaal blijven er in de winter heel wat achter, maar die zijn wel weggetrokken. Die, die, zijn, die zijn doorgetrokken. Door naar het zuiden. Ja. Okay. Het is, het is uh, één grote vogeltrek eigenlijk. Hè. De, de broedvogels die normaal in de Amsterdamse waterleidingruinen zijn, die zijn naar het zuiden toe. En alles uit het noorden, die daalt bij ons zeg maar onder andere neer omdat wij zo'n waterrijk gebied zijn. En omdat het stromend is, is er voldoende voedsel te vinden nog. Houden jullie dat, hou vogelaars dat bij? Ja. Dat het, die, zwaan, die wilde zwaan komt nu hier omdat het die temperatuur in het noorden niet meer, niet meer wil. Ja. En ga je dat dan, ja. Wordt het allemaal in kaart gebracht? Ja, er is, er is de, de wintertellingen, door ja. de vrijwillige, door de vogelvereniging. Die, die, die is er. En die hou ook bij hoeveel soorten. Hè? Die hebben bijvoorbeeld uh, twintig soorten wintergasten, tellen mm -hmm. ze. Pijlstaarten, we hebben de wintertalingen. Uh, we hebben de nonnetjes. Nou, die zaagbekken, wat ik al zei. Er zijn allerlei soorten uh, vogels. En nu zien ze wel, doordat. Uh, de, het voedselaanbod is wat afgenomen in de duin. Dus het totale aantal is uh, verminderd. Maar met pieken, zoals in januari... en als het dit weer aanhoudt... dan heb je wel met pieken heb je wel iets van 4.000 tot 6.000 wintergasten bij ons. En bijvoorbeeld de meerkoet noem, val, valt ook onder een wintergast. is voor ja. ons een gewone vogel misschien. Maar die meerkoet die kan, kan dan in duizenden kan, kan soms bij ons neerstrijken... omdat daar nog wat uh, te halen valt. Maar als er zo weinig voedsel is... wekt dat die agressie onderling op... Nee, nee, het is, uh, je ziet wel bijvoorbeeld uh, enorme, uh, hoe noem je dat, dat ze bij elkaar gaan zitten natuurlijk. Omdat er steeds meer geulen zijn dichtgevroren. Maar die, die, die, die brede uh, afvoerkanalen bij ons, he, dat, dat is eigenlijk het drinkwater wat klaar ligt om naar Amsterdam te uh, Gepompt te worden. Nou, daar zitten er echt duizenden in. Als je dan, ga ik wel eens op een dammetje staan en dan kijk ik links en rechts. Nou, dat is geweldig, joh. Dan zie je allerlei soorten: hè, wit en, en die, die zwarte meerkoetjes, de wintertalingen. En, dat, uh, en het nonnetje, dat is ook een prachtig vogeltje trouwens. Uh, die ziet er ook echt uit als een non-zwart uh, met wit. Dus dat, uh, die zie je dan op die grote, ja, brede uh, afvoerkanalen zitten. Er is natuurlijk veel te zien uh, in de winter. Ja je begint uh, zondag alweer met wandelen, zie ik? Ja, zondag. Dat, dat is morgen alweer, hè? Ja. Dan beginnen ze om één uur bij, bij het bezoekerscentrum. Dat zijn de vaste natuurgidsen. Daar hoef je niet aan te melden of niks. Gewoon om één uur bij het nieuwe bezoekerscentrum. Aan de Oranjekom is er uh, ja, gratis wandeling... En, uh, maar wat ik vooral onder de aandacht wil brengen, dit keer, is die snetwandeling. Ja, ik zie het. Want ja, dat is, dat is, met dit weer is dat vanzelf geweldig. En er zijn, nog maar, ja, er zijn nog wel enkele plaatsen, want er zijn niet zoveel mensen in de duin geweest om zich aan te melden door die gladheid. Okay. En die, uh, dus die snetwandeling van 16 januari om 10 uur. Die loopt ook, in de sok. Uh, ja, ja, dan, ja maar dat is 7,50 euro, dat wel. Maar goed, dan loop je van ons naar Pandeland toe. Daar wordt een botjes net natuurlijk uh, aangeboden. Ja. En de boswachter loopt met je mee. En die gaat allerlei dingetjes vertellen. door. De allerlei soort gebieden waar je anders niet kon uh, vertellen over de, over de winter. En wat ik alvast wil zeggen tegen de mensen. En vooral eigenlijk tegen de kinderen. Dus ouders en opa en oma, ze let goed op. Die eekhoorn excursie van, van 30 januari. Het is echt een... Uh, ja, daar moet je echt diehard voor zijn. Dan moeten de kinderen goed aangekleed zijn. Goed schoeisel. Want dat vertrekt al om kwart over acht. Maar wel bij de Zandvoortslaan. Dus dat is lekker Sorry? Waarom zo vroeg? Waarom zo vroeg? Waarom vroeg? Ja, Nou, die eekhoorns, als je geven gegeven... Kijk, het is ook 2,5 uur. Om een uur of tien laten ze zich niet meer zien. Ah. Ze komen zeg maar bij het licht komen ze uit hun uh, nesten. Die nesten van die eekhoorns zijn bijna niet te zien. Hè? Dat lijkt een beetje op externesten. Die kennen jullie misschien wel boven ah, in de bomen. Die, die takken borst bij elkaar. En eekhoorns heeft een, uh, ja, ongeveer zo groot als een leren bal. zeg maar, Helemaal vol met takjes. En daar zit hij in. En zo gauw, zodra het licht komt, dan kruipt hij eruit. En dan gaat hij op, op zoek naar, uh, naar eikeltjes en noem maar op, naar voedsel. En dat, dus je moet wel vroeg zijn. En dan, ja, dan zie je ze dus. En je ja. hoort ze dat ritselen tegen die dennenbomen aan. Uh -huh. En bij de Zandvoortselaan, Fortselaan, als je binnenkomt, gelijk links, heb je dat hele, die dennenstrook. Ja. Dus nou, daar zijn ze zeker Aberginie. te zien. Ja, dus daarom is het uh, vroeg. En hoeveel mogelijk, kunnen we er meedoen? Hier ook mogen er 15, 15 kinderen kunnen er zich aanmelden. Nou, ik zag er een paar staan. Ja, het, is, het is ook nog het, is het eind van de maand. Eind van de maand ja. Dus Dat is wel een hele leuke, leuke wandelingen voor kinderen. Ja. Ik zie hier ook nog werk in uitvoering. Ja, werk in uitvoering. Dat doen we speciaal voor de mensen die, uh, die denken, wat gebeurt er toch allemaal in die duinen? Wat nu zie je bijvoorbeeld als je binnenkomt bij het uh, Roze Waterveld. Dat is een uh, grote hoge berg bij de ingang Zandvoortselaan. Daar zijn ze aan het maaien geweest, daar zijn ze aan het jopperen geweest. Dat is aan een klein bovenlaagje weghalen om het zeldzame duinroosje... Weer een opnieuw een kans te geven. En stuifkuilen weer opnieuw open te trekken. Mm -hmm. en, maar dat moet zeg maar in de winter gebeuren. Maar het, alles moet weer een beetje in, ze, in het gereel zijn. Zo gauw het broedseizoen begint. Dus dan ga je met de boswachter mee, met het busje, ga je door het hele gebied heen. Dus overal waar werkzaamheden zijn, zoals die prumuskappen, weet je, ja. wat, die Amerikaanse vogelkers. Gaat Bij het de... er nou allemaal uit eigenlijk? Nou, ze, gaan, ze zijn wel verschrikkelijk ja. goed bezig hoor. Want er staat ook in deze nieuwe struinen een heel artikeltje over die... Uh, we hebben nou een vrijwillige groep ook opgericht. Die komen vast, elke maand een paar keer. Zagen. Ja, en die, die coördineren het zelf al. En die, die hebben uh, kleding van water net gekregen. En uh, zagen, alles krijgen ze mee. Een keet. En, uh... Dus het is echt de bedoeling dat die helemaal verdwijnt? Ja, we proberen, maar redden dat, dat ze zelf niet. nooit hè. Maar ik, je ziet, het is wel een mooi gezicht, hoor. Als ze weer zo'n heel stuk gekapt hebben... dan zie je gelukkig weer de oorspronkelijke bomen... zoals de meidoren, mm -hmm. de vlieren en dat, uh, dat kardinaalswutzen. Komt terug. Ja. Ja. ja, dus dat is uh, ja, een mooi gezicht. En iedereen kan zich daar natuurlijk ook voor aanmelden als uh, vrijwilliger. Gerrit, je hebt nog één minuut. Nog oh, één minuut? Jeetje, Mina. En uh, hebben nog een heel A4'tje. Ja, ja, nou, het meeste heb ik jullie wel gehad, hoor. Uh, van, van, uh, Want wat ze vroeg. Ja, wat, wat kan ik nog meer in die minuut zeggen... Uh, dat zou overval je weg. <laughs> ik heb wel leuk hoor. Ja, nee, maar ik. Toon was jachtopzieners. Zijn vrouw had de zorg voor het gezin: de moestuin, kippen, geit aan het aardappelveld. Ja, die. Uh... Keurige oh, ja, beschrijving van uh, struinen in de duinen: ja. van het waternet. kan je die eigenlijk gewoon bij jullie ophalen? Die struinen... Dat zijn je... hartstikke leuke boeken. Ja, die, die, die zijn gratis op te halen. En je kan, als je een briefje invult... Of, of, of je kan zelfs uh, mailen naar, uh, naar www.waternet.nl... Als je daar gewoon naartoe mailt... Dan krijg je dit blaadje gratis vier keer per jaar elk seizoen... Krijg je hem uh, thuisgestuurd? Dus, en dan kun je mooi bijblijven met de excursies, de werkzaamheden en de bijzonderheden die er uh, in het Duin weer uh, te vinden zijn dat jaargetijde. Ik vind het een, uh, een prachtig boekje en ja. ik raad mensen ook aan om dat echt te doen: www.waternet.nl. Ja, daar uh, kunnen ze natuurlijk mailen. Gerrit Scholten, bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Oké. Okay. Discovering me, discovering you One mile to every inch Your skin like porcelain One pair of candy lips and Your bubblegum tongue And if you want love Deep sea of blankets. I take all your big plans.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 I'm Een arm in een zak verdwijnen. Welkom. Dankjewel. Helman, Goedemorgen. Uh, drie zakken. Drie Is zakken? Het... Ja, je denkt waarschijnlijk voor de hele actie nee, heren. Alleen van de laatste week. Is dit een uh, overtuigend succes dit jaar? Ja. Wordt het steeds meer? Ik heb wel het idee dat het steeds meer wordt. Ik moet wel zeggen, we hebben natuurlijk grotere loten. Vorig jaar hebben we de grote eens, uh, eenmaal vergroot. Dus uh, a 6 heet het geloof ik officieel. Uh, dus dat houdt natuurlijk ook in dat je meer volume hebt. Maar ik ben ervan overtuigd dat we uh, dit jaar veel meer uh, loten onder de mensen hebben gebracht. En dat ze ook meer ingeleverd zijn. Andere jaren hadden we 80.000 loten. En dit jaar hadden we er 120 omdat ook Albert Heijn meedeed. Nou Toen hadden we iets van... Dan moeten we eventjes toch wel wat meer doen. Omdat, ja, dat uh, zijn er we zetten, meer. Ja, precies. We praten dus, uh, over de, uh, de verloting OVZ. Al, al uh, jaren een, uh, een instituut wat, uh, wat Zandvoorters leuk vinden. We hadden het erover. Het is Dorps. Ja. Absoluut. Merk je dat? Als jij het door het dorp laat. Ja ja, ja, ja, God, ik krijg natuurlijk heel vaak de opmerking: van... Uh, kan je volgende week uh, mijn uh, loodje eruit trekken en noem maar op. Z zijn dus... geen mensen die ingevulde loodjes in jou geven, persoonlijk. Ja, heb ik ook. ook. Nog, ja. ja, want er zat eigenlijk een week tussen. Hè? Want verleden week uh, had het gemoeten, maar was het kerst? Ja. Nou ja, dat zag ik niet zitten. En, uh, ik weet ook niet hoe het hier zat. Maakt niet uit. Nou, ik heb ja, zelf was twee appel, jaren. Op, want we hebben gewoon uitgezonden. Ja, maar goed, ik zag het zelf niet helemaal zitten. <laughs> uh, dus ik heb mezelf doorgeschoven naar 2 januari. Ik ben meerdere malen gebeld door mensen van god, ik heb nog loodjes en alle uh, in lever. Uh, bussen, dozen zijn weg. Dus hebben ze me naar mijn huisadres gebracht. Dus regelmatig okay. zat mijn brievenbus vol met loodjes. Dat vond ik wel leuk. Een, lot, een lotenbus. <laughs> ja, zoiets. Ja, ja. Nou, nou ja, aan alles komt een end zo ook aan uh, de decemberverloten. Ja. We gaan het in twee stukken doen, heb ik begrepen. Ja. Want het barst hier van de vaarderszakken, vol ja. met loten. Ja. Eerst volgt de trekking van deze week, en vorige Kopt. week natuurlijk. Dan uh, gaat alles in een grote zak. Ja, daarvoor hè? want deze ja, ja. week is niks geweest. Okay, ja. Dan dus gaat alles in de grote de zak, ja. zak voor de Overal prijzen. Ja, klopt. Voor de hoofdprijzen. We hebben 24-weekprijzen. Die gaan we dus eerst even doen. Dan ga ik naar een hele grote vuilniszak waar al die weken in zitten. En daar worden de uh, hoofdprijzen uitgetrokken. Oké, okay, nou als ja? we het niet redden eh, binnen dit kwartier, dan doen we de rest na het nieuws. Nou, we waren voor twee weken geleden erg snel, Gert en ik, dus het nou, zal we wel lukken, maar we moet we wel duidelijk blijven natuurlijk. Dat, <laughs> dat wil ik zeggen, we <laughs> hebben we geen haast, we ja. brabbelen het er niet doorheen. Nee, nee. En ik notaris. wil eventjes, mag ik even, ik wil Not, altijd voor ja. alle duidelijkheid zeggen, als er een lot uitgetrokken wordt wat gewoon niet duidelijk is en waar ik gewoon niet veel mee kan, dan gaat hij gewoon absoluut terug. in het openbaar verbrand. Juist, nou, het moet voor mij geen puzzeltocht worden om echt het adres te halen, <laughs> snap je? Dus de vandaar. Oké. Okay. De notaris heeft de vrije hand uit drie zakken. Ja, dus dat gaat hij een beetje verdelen, hè? Ik oh, ze, gaat, gaat die zakken zeker verschuiven. Ik nog een beetje husselen. Ja, <laughs> ik zal eerst even de prijs oplezen. Ja. Uh, Brunnenbalken en de tijdschriften ter waarde van 15 euro. En die prijs. Die gaat naar de heer of mevrouw Week Kroeze aan de kwals van Uffordlaan 21. Prima. van harte gefeliciteerd dit was prijs nummer 1. De tweede prijs, een prijs uitgereikt door Sebon of het beschikbaar gesteld Sebon. Een notenpakket elk jaar weer hartstikke leuk om te melden. Aan Erbol, Zuster Bronnenstraat 35. Prima. De derde prijs, dat is een prijs van blokker. Een cadeaubon, de waarde van 15 euro. Naar BC Charbon, Zeestraat 60B. Prima. Van harte gefeliciteerd. We gaan naar de vierde prijs van de kaashoek: een zuivelmandje. Ja, dat is wat onduidelijk handschrift. Ja, daar doen we niet aan. Naar M. van Delft in saar 58. Ja, ja, inderdaad. Lezen. Dat is prijs nummer 4. Gal en Gal heeft beschikbaar gesteld een fles rode of witte wijn. <lacht> nou, dat is allemaal wel een beetje onduidelijk. Ja, dit, moet hier, dit moet hier veel beter geschreven worden in Zandvoort, heb ik begrepen. Ja. Nou, het is eigenlijk wel een beetje zonde dat je dan, we alleen dat jong hier moeten houden. Ja, dat, dat je lot vergooit omdat het niet goed geschreven ja. is. Mensen, is het anders. moet duidelijker geschreven worden. Geen gekrabbel. Nou, ik kan het wel redelijk goed lezen. Dit is uh, meneer of mevrouw van Vessen, Helmerstraat nummer 7. Uh, dat was prijs nummer 5. Ja. Prijs nummer 6. Parfumeriek Droggestrijd Nuremberg. Een cadeaubon te waarde van 20 euro. Naar de familie Liemeld, burgemeester van Alvenstraat 61, flat 20. Prima, van harte gefeliciteerd. Prijs nummer 7 van Fisculinair in de Haltestraat. Een cadeaubond te waarde van 15 euro. Naar JC Fink, de. Schoutenstraat nummer 10. Ja, ja goed. Schoutenstraat nummer 10. Oké, okay, dat was van Fisk prijs nummer 7. De achtste prijs beschikbaar gesteld door Slagerij Marcel Horneman. Of een duur schotel voor vier personen? Naar M. Oost-Indië, burgemeester van Venema Plein 2, uh, flat 601. Oh, Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Ja, gefeliciteerd. <laughs> gefeliciteerd. allemaal. Plein Casino heeft beschikbaar gesteld twee bioscoopkaartjes. Even goed husselen weer. Naar JP Verstegen, Vinkerstraat 42. Prima. Ja, Jan-Peter, Jan een heel bekende naam dit. Jan-Peter. Ja, ja, ja. Jan Peter gefeliciteerd. is dit? Daniel Groent en Fruit. Een fruitmandje. Naar R. Erfvoeting, uh, Piet Leffertstraat 31. Oké, okay, een fruitmandje. Dat was prijs nummer 10. Shanna Churiper, dames of heren hakken naar keuze. Naar Erf van Duin, Vondellaan 26. Prima. Prijs nummer 12, La Bonbonnière in de Haltestraat, een bebonddoosje, hoe kan het ook anders? En Clark, Kromboomsveld 14. Hartstikke mooi. zit er nog steeds in Zandvoort. Ik wou het net zeggen. Ja, het is erg Zandvoort ja. van de grond. De Zandvoortse Apotheek, een waardebon van Fiji, 20 euro. Naar de familie Bol, Max-Euwenstraat, 44. Ja. Weer een Bol. Ja, dat ja. uh, was de Zandvoortse Apotheek, prijs 13. Casino Royale in de Haltestraat stelt ook twee bioscoopkaartjes ter beschikking. Naar W. Jongebloed, Zandvoortslaan 56. Nou, hartstikke mooi. Er staat daar een voorzitter die wil ook wat winnen, maar uh, sorry. Ja. <laughs> een van Zandvoort, een verwendbom, te waarde van 15 euro. Naar de familie Bakker, Brede-Rodestraat 10C. Geweldig. Prijs nummer 15, prijs nummer 16, kwekerij van Kleef, een waardebom te waarde van 25 euro. Er wordt hier zelfs een omkooppoging gedaan. 50 euro wordt hier geboden. Voor okay, een prijs van 20. Oké, kweekrijf voor kleven, waardebon. Uh, naar P. Schelvis, hogerweg 48. Mooie naam, Schelvis. Prijs nummer 17 van Vessem Le Patichou, raadhuisplein en schnit naar keuze. Slagho, mokka. Naar Groning kost verloren straat 37. Prima. We zitten alweer bij de 14e prijs. Bloemsier kunst. Jeff Bluis. Ik zit namelijk in van 15 euro. Naar J. Arnolding. Arnolding. Westerduinweg 36. Prima. In Bentveld. Nu komt in de goede, goede zak. Let op. Um, dat was prijs nummer 18. Prijs nummer 19, Circus voor Twee kaartjes voor de bioscoop. Naar P. van Elst, pakvelstraat nummer 2. Nu okay. kom je in de buurt. Twee huizen verder. <laughs> uh, dat was prijs nummer 19. Prijs nummer 20, Kaashuis Tromp. Een kilo kaas naar smaak. Die gaat naar Annemie Koper, Lorentstraat, 489. Oké, okay. nog steeds allemaal Zandvoort het Bentveld. Nog steeds Zandvoort, ja. ja. ja. Um, prijs uh, nummer 21. Verstegen IJzerhandel. Een cadeaubon te waarde van 10 euro. Die gaat naar Michael Landman. Dr. C. Gerkenstraat 139. Oké. Okay, prijs nummer 21. dat was Nou, we hebben nog drie prijzen. Chocoladehuis Willemsen in de Haltenstraat. Een chocoladeprijs. Naar Wijngaard. Max nummer 10. Max Erg in trek. Dat was prijs nummer 22. Prijs nummer 23, de Music Store in de Kerkstraat. Een cadeaubon te waarde van 20 euro. Naar mevrouw Vork Akerboom, Straat 1, flat 1. Prima. De allerlaatste prijs, prijs nummer 24 van Albert Heijn. Een cadeaubon te waarde van 25 euro. Naar P. Karsdorp, de Schelp 137. Oké, okay, dat was de laatste prijs. Ja, er staat hier nog steeds een voorzitter die wil graag dat zijn loodje getrokken wordt. Maar helaas, helaas, dat gaat niet door. Uh, nu volgt de grote wisseltruc met allerlei zakken. Maar dan gaan we eerst even muziek doen. Oké, okay. nou, mooi hè? Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying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 van de klappende grote prijzen. Ja. Helma, wat heb je allemaal in de aanbieding? We hebben acht hoofdprijzen. Uh, Sunparks in Zandvoort heeft beschikbaar gesteld... ...een diner voor zes personen en een uurtje bowlen. Radio Stiphout doet ook elk jaar mee. Philips Blu-ray speler. We hebben de Hema Zandvoort, die doet een Philips Energy Light. We hebben Shanna's Repair en Leatherware... ...die heeft een damestas, Claudio Ferici. Vlug heeft een Dieberg... Kernhorloge. C-optiek, naar keuze een en Cabana zonnebril. Albert Heijn heeft één minuut winkelen. Er zijn bepaalde restricties, dat is logisch, maar dat is natuurlijk hartstikke leuk. En Circuit uh, Park Zandvoort heeft de bekende jaarkaarten, twee jaarkaarten. Dat zijn nog een superprijs. Ja. Laten we maar gauw van start gaan. Zo is het. Oké, okay, dan beginnen we met de eerste hoofdprijs van Sandparks: nogmaals een diner van zes personen en één uur bolen. Die gaat naar A. Balkenende, Middeldreef 191 in Lissen. In Lisse? Nou... nou de hele is een... tijd in Zandvoort en nu gaan we eruit. Een hoofdprijs. En nog een Balkenende ook. Nummer ja. 1. Balkenende norm. Radio Stiphout op de Grote Krocht. Een Philips Blu-ray speler. Naar AC Van der Boom, Nicolaas Beetslaan 29. Prima. Dat was de tweede hoofdprijs. hoofdprijs. De derde, beschikbaar gesteld door de Hema Zandvoort. Een Philips ja. Energy Light. Naar M. Hoekema wijnbeek Ruggetisseweg 6. Prima. Dat was hoofdprijs nummer 3. Dan krijgen we de vierde. Beschikbaar gesteld door Shanna's, Juryper en Leatherware op de Grote Krocht. Een damestas Claudio Ferici. Naar Jelle Jerk Kerkhiddestraat 5. Dankjewel. En de vijfde. vlugfashion in de Haltestraat een Daiberg kernhorloge. Naar W.M. Bomert Treukstraat nummer 4. Oké, okay, nog drie. Wordt weer gehusteld. Heel diep erin. Zie uh, optiek in de Haltestraat. Dolce banen zonnebril Een dames of heren naar keuze. Naar A van het Nederend, Bentvelsduin 13. Okay. Nog twee. Albert Heijn, op de Grote Krocht, één minuut winkelen. Een van de restricties is bijvoorbeeld, het is één karretje. Het is één, ja, dat je niet met een paar karren door de zaak heen gaat redden. Het is één persoon die het doet. Het zijn de artikelen in het karretje. Het is niet nog even op de band gooien. Uh, geen alcohol, geen uh, uh, sigaretten. Nou, dat zijn voor de hand liggende, uh, ja. hè, van elk artikel één. Maar men mag gewoon een uur gaan winkelen. Een uur, minuut. Ah, een minuut. Een ah! minuut, de rest betaal jij bij. Excuses, ik zeg het nog even heel duidelijk. Eén minuut. Goed, één minuut winkelen bij de HEMA is gewonnen door. Nee, bij Albert Heijn. Heijn. Oh, bij de Albert Heijn. Ja, ik krijg het heel veel warm. Bij de Albert Heijn is gewonnen door A.J. Schoenmaker, de schelp 135. Gefeliciteerd. van harte gefeliciteerd. Nog even één keer voor alle duidelijkheid. Eén minuut bij Albert Heijn is Zandvoort. Eén kart. Goed, nou nog één prijs. Beschikbaar gesteld op circuitpark Zandvoort. Twee jaar brum, brum, brum, brum, brum. Ja. Naar N. Verstegen, Dr. Schaapmansstraat nummer 12. Prima, dat was hoofdprijs nummer 8. Nou, dat waren zijn, ze weer voor we dit jaar. Er, we zijn er doorheen. Een gigantische loterij. Ja. Zo is het, hartstikke leuk weer. Volgend Volk. jaar 150.000 loden Nou ja, misschien wel, want uh, ik heb eigenlijk nog maar een half doosje over. En omdat toch elk jaar wat bekender wordt en steeds meer mensen meedoen, ja. heb je de kans dat we ja, iedere keer toch wat meer moeten doen. Ja. Dus, uh, maar dit jaar was in ieder geval prima. Bedankt. Graag gedaan. Tot Graag volgend vandaag. jaar. Oké. Okay. En iedereen van harte gefeliciteerd. Ja, ja. dankjewel. <laughs>